De gemeente wordt verzocht te zingen van psalm 48 en daarvan het vijfde vers. Dat Sion's berg weer galm van vreugd, laat Juda's dochters zijn verheugd, wel gij haar vijand sloeg in strijden. En gaat Sion rond aan alle zijden, telt al de vestingwerken en torens die het versterken. Ja, ziet met een oplettend oog, paleizen stijgen hemelhoog en stout verduren al het geweld op dat gij het aan uw kroost vertelt. Psalm 48, het vijfde vers. <tie> Zou worden gelezen uit Genesis 48, vers 8 tot en met 12 en daarna Deuteronomium 33, vers 1 tot en met 7. Genesis 48, vers 8 tot 12. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide: wie zijn deze? En Jozef zeide tot zijn vader, ze zijn mijn zonen die mij God heeft gegeven. En hij zeide, brengt hen toch hier mij, dat ik hen zegene. Een dag Israëls ogen waren zwaar van ouderdom. Hij kon niet zien, en ik deed hen naderen tot zich. Toen kuste hij hen, en omhelsden hen. En Israël zeide tot Jozef, ik had niet gemeend uw aangezicht te zien. Maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën... en hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. Deuteronomie 33 vers 1 tot en met 7. Dit nu is de zegen welke Mozes de man gods de kinder is zelfs gezegend heeft voor zijn dood. Hij zeide dan de heer is van Sini gekomen en is zijn lieden opgegaan van zeer. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran... ...en is aangekomen met tienduizenden der heiligen. Tot zijn rechterhand was een vurige wet aan hen. Immers bemint hij de volken, al zijn heiligen zijn in uw hand. Zij zullen in het midden tussen uw voeten gezet worden... En, ...en ieder zal ontvangen van uw woorden. Mozes heeft ons de wet geboden... Een erfenis van Jacob's gemeente. Hij was koning in Jezus en Als de hoofden des volks zich vergaderden, Samen met de stammen Israëls. Dat Ruben leven en niet sterven. En dat zijn lieden van getal zijn. En dit is van Juda. En hij zeide hoor Here, de stem van Juda. En breng hem weder tot zijn volk. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn. En gij zijt hem een hulp tegen zijn vijanden. Onze hulp en onze verwachting. Zij in de naam des Heren bedieden hemel.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 Of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heer, door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht. Het is hier. God aller genade. Bron van het hoogst. En van het eeuwige goed, de schepper van de einden der aarde en de herschepper van uw gemeente, <totstukken> wilt u ons verlenen door het dierbare geloof uw waarheid aan te ropen, als we met de gemeente <totstukken> ons hebben afgezonderd. Op de plaats van het gebed. In de doorleving dat we ons bestaansrecht verloren hebben. En in de aanvaarding van uw strenge rechtvaardigheid. Die immers terrein zijt van ogen dat u het kwade zoudt kunnen schouwen maar die in de handhaving van uw goddelijke deugden en in de openbaring van uw een weg hebt willen uitdenken, waarin dat al uw deugden zijn opgeluisterd en uw gemeente gezaligd wordt, en waarin de verheffing van uw naam openbaar zal worden tot aan de einden der aarde, als u een weg en een middel kwam uit te denken. Zo volmaakt en zo volkomen dat de eeuwigheid noodzakelijk zal zijn om dit uit te wonderen. We zijn nog in het heden van de genade, nog in de wel aangename tijd. We zijn nog onder de bediening van het woord en u zijt het die nog altijd bezig zijt om uw kerk uit te breiden, toe te brengen, te leiden, te bewaren en zo onfeilbaar te leiden tot de zaligheid. In ere, daar hebt u het middel toe verordineerd van de bediening van het woord en dat woord is twee snijdend scherp als een zwaard en gaat door in de verdeling des ziels en des mersten is een oordeler van de gedachten en de samenvoegselen en is alles naakt en openbaar voor u met wie wij van doen hebben. Zoudt u ons onder de leiding van uw goddelijke geest die je je rijke toenadering willen geven? ...waarvan uw gemeente mocht getuigen en ik ben met verse olie overgoten. Opdat er wat geur mogen uitgaan en wat glans werd gelegd... ...op de bediening van het woord... ...en dat er ook in dit uur werden getrokken... ...door die almachtige daad van uw goddelijke wil... ...uit de duisternis tot uw aanbiddelijk licht... Mocht u werken onder onze jeugd en onder het opgroeiend geslacht. Dat het zaad u mag vrezen en dienen. En dat u ook in het doorwandelen van de gemeente betonen dat er bij u geen aanneming des persoons is. Want u roept de dingen die er niet zijn alsof dat ze er waren. Zou het u kunnen behagen, lieve koning van uw kerk, ook uw erfdeel te aanschouwen? Staat in uw woord van een kind Gods, duizend zorgen, duizend doden, kwelmen een angstvallig hart en voer mij uit mijn angst ten ode? En op een andere plaats kwam vluchten en kon ergens heen, schoon mij de dood voor hoge scheen en op een andere plaats ik moet uitkomen maar die kon ik kon het niet en dan mogen u wel een gedenken aan dat gekrookte riet en aan die rokende vlaswieken, en dan mocht u gestalte bekomen heer in uw trekkend vermogen om te verlossen uit het werkhuis en de plaats in het armhuis te schenken om in het armhuis ruimte te maken voor het rechthuis. En in de oefeningen van het geloof ze te plaatsen in het huis van de onverbeterlijke. O, daar krijgt het vrije werk Gods roem. En de arbeid van de middelaars een volkomenheid. Want u zijt gegeven tot kennis, gerechtigheid, heiligmaking, maar ook tot een volkomen verlossing dat de oefeningen in het geloof niet ontbreken... en dat u vleugelen uitbreidt... over datgene wat met ons niet kan samenkomen. U mocht er nog een zegen in verbergen... in de plaatsen daar eenzaamheid u willen openbaren... wat met rouw is bedeeld gedenken... wat in ziekenhuizen verkeerd vertoeft... een zieke bezoekje van de hemel willen geven... En kon het u behagen over de nood en de zorgen van uw kerk u op zich te houden? Zion is dun, Heere. De poort in Jeruzalem beschadigt. Het wild uit het woud vroedt. En de kleine vossen verderven de weigaard. Maar u hebt zelf eenmaal beloofd. Ik heb wachters op uw muren besteld die de ganse dag en nacht niet zullen zwijgen. O gij die des heren doe gedenken, laat geen stilzwijgen bij u wezen. Op dat openbaar worden dat u zij die koning de kerk die op uw tijden wijs alles schoon zal maken en die waar zal maken dat u door woeste baren en brede stromen onze weg komt te banen. Alle verdrietelijkheden des harten, u kent ze van en ieder van ons. U kent de aanvallen van binnen en van buiten. U kent de geringheid van de krachten. Maar u mocht ook waarmaken in dit uur wat u eenmaal hebt beloofd. En ge hebt een zeer milde regen doen druipen en ge hebt uw erfenis gekwekt. Wanneer ze moe en mat was geworden. Dat we ook gedenken aan een der broeders kerkenraad, die ook nu weer met ons mag wezen naar een korte krankheid. Hebt u hem weer gesterkt en opgericht, ach, grote medicijnmeester herstelt verder. En laat zijn ziel vanavond dus drinken aan die beek uw lusten, o fontein der hoven. En put daar levende wateren, die uit de Libanon vloeit in der andere broeders. Kan wegens de zorgen thuis die met ons zijn, wees ze daar gedachtig. En laat uw aangezicht in gunst over ons zijn. Wel allen gedenken die uw kerk hebben te dienen. Worden voorbereid en toebereid tot uw heilige dienst. En verleen ook uw knecht vanavond die eenvoudigheid en dat getuigenis van de hemel. En die zoete duivel van boven, en dat om Jezus wil, Amen. Bij zingen van Psalm 68, de versen 12 en 13. Dan mogen zegepraal, uw voet, ja uw honden, en bloed van elke vijand steken. O grote God, geduchte Heer, uw gangen zo verroem en eer zijn aan uw volk gebleken. En loof God in zijn gemeente alom. Van 68 zingen wij de versen 12 en 13. liefden, hoe onderscheiden is toch de legering van de gemeente gods. Hoe onderscheiden zijn de tijden in hun leven. Er is eigenlijk niet ene dag gelijk, niet ene morgen, niet ene middag, niet ene avond. Tijden. van grote droogte. Tijden. van geen inkomsten. Tijden. van veel inkomsten. Het is een wonderlijk leven. dat niet te berekenen is. Dat niet te voorspellen is. Een leven. dat zijn afhankelijkheid. ...van de Heere steeds meer moet gaan inleven. Ogenblikken dat alles waar is... ...dan weer ogenblikken dat er niets waar is... ...het een ogenblik zingen en het ander ogenblik wenen. Ja, het is een wonderlijk leven. Leven ook van grote droogte. <kijkt> ook dat. En dan soms denken... Dat er nooit meer een druppel van de hemel komt. Lezen. Bij de dichter van 68. Ge hebt een zeer milde regen doen druipen. Ge <coughs> hebt uw erfenis verkwikt. Toen ze mat was geworden. Ja. Dat zijn van die ogenblikken. Wat ik u zeg, dat ze in de droogte denken om te komen. En gelijk we in het natuurlijke leven geen druppel van de hemel kunnen laten komen. Zo kunnen we ook in de genade geen druppel van de hemel laten komen. En wat is dan een wonder, wanneer die gemeente, wanneer ze mat geworden is zo plotseling van die overvloeiende buien van de nemel ontvangt. Want je hebt een zeer milde regen doen Ik heb u gezegd, wat een onderscheiden legering. het één ogenblik denk je, er gebeurt nooit meer wat. En als er een overvloedige regen drupt, dan denk je, zal het nooit meer ophouden. <coughs> het is een wonderlijk leven. Zullen we het daar vandaag eens over hebben? Vanavond proberen is met elkaar te gaan denken over waar we de vorige keer zijn gebleven namelijk uit Genesis 49 de versen 11 het laatste gedeelte in de 12e vers en dan wil ik daarbij betrekken Deuteronomium 7. <tankt> Dan lees ik over onze overdenking. Hij was zijn kleed in de wijn en zijn mantel in wijndruiven bloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. En wat dan later in de tot ons gezegd is: en dit is van Juda. Dat hij zei: De Heere: hoor de stem van Juda. En breng hem weder tot zijn volk. In zijn handen moeten hem genoegzaam zijn. En zijt: Gij hem hulp tegen zijn vijanden. Dan wil ik met u denken over dit is van Juda. En dan vier gedachten overweg. Dit is van Juda. Ten eerste zijn schoonheid. Ten tweede zijn voorbidding. Ten derde zijn strijd. En ten vierde zijn triomf. En dit is van Juda. Zijn schoonheid. Dat kunt u lezen in Genesis. Hij was in kledende wijn, in een mantel in wijndruive bloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn en wit van tanden door de melk. Dat ziet op zijn schoonheid. Zijn voorbidding, hoor Heere de stem van Juda. Zijn strijd, brengen weder tot zijn volk. ...en zijn triumf zijn handen moeten hem genoegzaam zijn. Ik geef de heren getuigenis over dit is van Juda. Geliefden, er is een duidelijk onmiskenbaar verband... ...tussen de zegenbeden van Jacob op zijn sterfbed... En de zegebeden van Mozes vlak voor zijn sterven. Dat vindt u in het woord van God zo duidelijk samengeweven. Opmerkelijk is wel dat die zegebedes zijn beluisterd uit de mond van een oude Jacob en van een oude Mozes. Ze stonden erachter. Ze hadden daartoe van de hemel veel onderwijs gehad. En ze hadden samen veel van de hemel geleerd. Maar de profetische bediening die in die zegebedes naar buiten komt. Is niet een bewijs van hun kindschap. Maar een bewijs van de arbeid van hem, waar het thema van spreekt en dit is van Juda, want uit zijn profetische heerlijkheid heeft hij dit profetisch getuigenis aan ons gegeven. Ik ben me rustig mee te denken, deze onderscheiden profetische getuigenissen die hebben hetzelfde thema dit is van Juda. En ik heb u de vorige keer daar iets van gezegd, geprobeerd tenminste. Die vierde van Lea, van de hemel die naam ontving van Godlover. En dat Lea daar erg ging krijgen, want er was al heel wat gebeurd. Eer de ogen opengingen voor deze vrucht. En hemel dan ook plaats voor moeten maken in de leven. Zoals in het leven van al godskeurlingen er plaats gemaakt moet worden voor de bediening van de meerdere juda. Daar is een plaatsmakend werk van ons. Er ligt dus in die zegebeden een ontzaggelijke ruimte Liggen daartussen. Jacob die spreekt van de beloften. Die zekerlijk ten deel zullen vallen. Aan zijn zonen en bijzonder aan zijn juda. En 400 jaren ruim daarachter. Gaat de Heer van de vervulling van die beloften spreken. Dit is van juda. En als we dit zo opmerken in de schrift, kinderlijk opmerken, denk ik, dan vind ik hier het leven van de levende kerk in de ruimste zin in getekend, die aan een belovend en een vervullend God in de leven moet leren kennen. En je kan een vervullend God in je leven Ontzaglijke ruimte geven. Ik ben begonnen over de onderscheiden tijden. als u dit herinnert. En er kan in de beloften een ontzaglijke ruimte in de ziel vallen. En in die momenten wordt er dan ook geen tekort gevoeld. En in zulke ogenblikken, dan is de schuld bedekt, het oordeel zwijgt. ...en de gemeenschap wordt ervaren. Dat zijn van die momenten dat in de hebbelijkheid van het leven... ...in die uitdrukking die moet u maar een beetje verdragen... ...zolang als dat nog te verdragen is... ...maar in die hebbelijkheid van het leven... ...als de dadelijke vrucht er is, is ook daarin geen tekort. Dat kan niet. Want alles wat de hemel geeft... Heeft in zich een volheid. Maar. Wanneer de vrucht uit de hebbelijkheid is. Dan blijft de leegte over. Een onvervuld leven over. En als er dan een donkerheid in de ziel valt. Dan hoor ik die ouden zeggen. Ik vrees dat ik nog alles mis. Vind je dat een wonderlijke taal. Maar ze is waar hoor. Maar ze is waar. Weet je, die oude boer die zo'n mooie preekjes schreef. die zegt dat nog alles in zijn preekjes. Tau Floren. En die had er toch wel wat van geleerd. Maar die zei dan toch regelmatig in zijn preekjes. Ik vrees dat ik nog alles mis. Ja. Wel nu. Nu is de Heer niet alleen de belovende. maar ook de vervullende God. En daarom zal de heren, daar spreek ik dus van, steeds plaatsmakend arbeiden. En plaatsmakende arbeid gaat altijd door de diepte van de val. En in de plaatsmakende arbeid word je altijd ingeleid in je totale goddeloosheid. Toen nou zeg, toen nou. Blaasmakende werk laat nooit iets achter waar je nog op leunen en steunen kan. Blaasmakende werk die ontledigt en ontkleedt. Daarom kan je elke weldaad die de Heer geeft daarin terugvinden. Altijd maar onderzoeken hoe de weldaad naar de weldaad komt. En die weldaad na de weldaad is nooit een opeenstapeling van meer gelovigen. Maar een afsnijding van het eerste om het tweede te openbaren. Ik neem het eerste weg om het tweede te geven. En in zulke gangen, in die afsnijdende gangen, komt het onderscheid openbaar. Wat van God is of niet. Want het nabijkomende leven, houdt wellicht nog wel godsdienst over. Waar die wat nadere godsdienst of verder balk. Maar de kerk wordt in een afgesneden weg geleid. ...en in die afgesneden weg mensen... ...dan zeg ik, dan hou je niets over. Ja, ja, ja, ja, jouw je jezelf over. En ik meen... ...een beetje zo... ...met de kruimels van mijn eigen leven... ...dat daar steeds meer tegenvalt. Dat valt steeds meer tegen wat je overhoudt. En nu hebben we hier in dit onderwijs... ...en ik heb daarmee het verband willen aanwijzen... ...tussen wat... Mozes zag en wat Jacob zag. En wat er nu tussen ligt dat is een wonderlijke openbaring welke in ons thema aandacht heb. dit is van Juda zo werkt God en zal in de openbaring van die Juda ook steeds nadere en verdere verklaringen nodig zijn. Het is opmerkelijk dat als Jacob daarover spreekt, dat hij verschillende zinnen, verschillende verzen ons heeft voorgehouden. Ik heb enkele ervan, u wil het duidelijk maken. Er is tussen de kennis van een belovend God en de kennis van een vervullend God, soms een lange tijd. Onzachelijke lange tijd. Soms in de waarneming van het hart. dan zul ik erg deel zeggen, heren, zou ik nog, nog wel ooit opgelost worden. zou ik nooit ooit opgelost worden. Dat is echt waar, hoor. Dat is echt waar. Hoor. En dan staat er hier iets wonderlijks, begrijp je? Wanneer ik deze dingen overdacht. Dan moeten we ook aan twee plaatsen denken. Want de eerste zegenbeden En welk verband ik u wil duidelijk maken. Die wordt uitgesproken in Egypte. Als een vreemdeling heb ik hem verkeerd. Weet je, als een vreemdeling. En toch terwijl hij daar in het stof van Egypte is. En nog op het stof verkeerd heeft de Heer hem verheven boven het stof. Kan dat? Kunnen Gods kinderen wel eens boven het stof ver? Ja, dat kan op. Dan hoor ik het woord Gods. En ik ben met verse olie overgoten. O, dan vernieuwt hij het aardrek. En dan maakt de Heer alles nieuw. Dat zal straks de eeuwigheid uitmaken. Dat kan je lezen in de openbaringen van Johannes. Als de Heer de laatste weldaad aan zijn gemeente zal verheerlijken. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Zo zal ook in de stond van de genade. Als de Heer overkomt. Steeds nieuwe wonderlijke openbaringen zijn waar we nog nooit van gehoord en ook nooit begrepen hebben maar namelijk luister waar God plaats voor maakt wanneer ik al deze dingen tegen u zeg dan ben ik vaak in mijn gedachten bezig om te denken en hoeverre buigen we nog voor deze zaken ik bedoel dat niet uit hardheid. Dat weet de Heer. Maar waar de mens alles met zijn verstand probeert op te lossen. En met zijn verstand denkt klaar te krijgen. Is er een volk op aarde waar God het moet oplossen. En waar de mens met zijn verstand in deze dagen denkt alles in te kunnen vullen. En al die vragen van het leven op zijn plaats te kunnen zetten. Zeg ik vanavond tegen u dat er een volk is. Die tijden in de leven heeft als ze niets meer op de plaats kunnen krijgen. En niets meer op de plaats kunnen zetten. O, die wonderlijke wegen. Die de Heer houdt. Ik doe dat niet. Om u het wel, o Huis Israël. Ik doe het om een grote naamsvel. Gaat dat nog, zeg ik moet naar mijn tekst. Op. Maar een mens moet er helemaal aan, hoor. Een mens moet er helemaal aan. En dat valt niet mee. En dat valt niet mee, mensen. En het is toch wel waar. En moet je dan zeggen: Ja, man, weet je dat nou een klein beetje? Zo zeggen de Ik het een klein beetje. Een mens moet er altijd helemaal opnieuw aan. Anders kan de hemel niks aan hem kwijt en kan de Heer niks met hem beginnen. En daar staat hij. Want daar had ik het over. Over die Jacob he. In stof van Egypte. Op het stof. Maar boven stof. Weet je hoe dat kwam? Hij zag Juda mensen. Hij zag Juda. En in de aanschouwing van die heerlijkheid. Die hij in Juda zag. Verbleekte alles. En in de heerlijkheid die de Heer hem daarin toonde werd hij verheven boven al het zien en het krouwen om het leven te blijven, opdat hij het leven buiten zich in die ander bij de voorduur zou leren kennen. Het is toch zo'n eenvoudig werk, mensen. Bij mij van de Libanon af, o, mijn zuster, o, mijn bruid. nooit zou David gezegd hebben, wie geeft mij water te drinken uit de borenput van Bethlehem. Als je geen doorschat had. Nooit hoor. En al zo zal de levende geest in de harten van zijn kinderen. Plaatsbereid in de arm doen. En u ziet deze Jacob. Die ziet door dat dierbare geloof. Vanuit de stof. Boven het stof. Wat in Juda is te vinden. Ik heb u de vorige keer gezegd. Toen we over deze persoon met u moesten gaan spreken. Mensen, er is wel een begin. Maar het einde zal de hemel moeten invullen. Begrijp je? En ze zagen niemand dan Jezus alleen. En dan lees ik ingrijpende dingen. Ik heb u de vorige keer, ik ga dat niet herhalen. Ik hoop dat je er nog wat van overgehouden hebt. Wie Juda was, wat zijn naam was. De plaats die hij kreeg. Die scepter die hij had ontvangen. De heerlijkheid van zijn godsregering die geopenbaard is. U zullen uw broeders loven. En dan tekent de heilige geest wanneer Jacob zijn juda ziet. Wat in hem te vinden is. Zekerlijk. Ik heb u al malen gezegd. Het onderscheid tussen de openbaring in het woord en de openbaring in de persoon. En ik heb u al meermalen gezegd, wanneer de openbaring in de persoon in de ziel verklaard wordt, is dat eenvoudig te vinden, want dan geeft de heilige geest een geestelijk inzicht in de ambten van Christus. Persoon en de ambten zijn niet veranderd. En u heeft hier ook deze Jacob op zijn sterfbed. En, en dit is nu van Juda. Dit is het. En dan verklaart hij. De heerlijkheid. En de schoonheid. Die verklaart ligt. In zijn priesterlijke heerlijkheid. Want ik lees immers in de woorden. Die we kort met u hebben gedacht. Te overwegen. In grijpende zaken. Hij was zijn kleed. En de wijn. En zijn mantel. En wijn. Druiven bloed. Het ziet op. De blanke gerechtigheid. Die hij verwierf. Om hem te kunnen schenken. Want. Zijn verwervende arbeid is altijd ten nutte van zijn gemeente. Ze is tot verheerlijking van de deurde van zijn vader. Maar ze is altijd ten nutte van zijn gemeente. En nu dat plaatsbekledende werk, dat komt nu in deze schriftwoorden in de hoogste luister. Wanneer hij door de dierbare geloof zijn juda ziet. Dan ziet hij die blanke bloedsbediening van hem. En dan heeft hij het over een kledingstuk. Hij heeft het over de mantel. Ik heb u de vorige keer daar heel kort naar gewezen. Hij is rood aan zijn gewaad. Als een... Die de wijn parstrijkt. En Jezaja zegt van die heerlijkheid: dat zijn ziel vrolijk is in de Heer. En dat hij zich verheugt in de God van zijn zaligheid. Want, en dan gaat hij zeggen het waarom: hij heeft mij bekleed. Met de klederen des heils. En de mantelige rechtigheid heeft hij mee omgedaan. En nu is dat bekledende priesterlijke werk nog altijd geweest. De overkleding van de naakte zonder. Nooit zal de ambtelijke bediening het priestelijke werk van deze gezegende juda zijn wacht. Hij stom op de wereld. Schreeuw, oh O God. O God. Zo laag. Ja zo laag mensen. Loopt dat soms met dat volk af. En nu dat wonder daar tegenover. Heel hoorde stem. Dit is van Juda. Wanneer wij uitgezucht en uitgevraagd. En niet meer willen en niet meer kunnen. En niet meer begrijpen en niet meer doen. Maar zijn stem hangt nooit op. Die ook de rechter van God zit. En die ook voor ons zet. Hij heeft, en nu ga ik dat allemaal niet bewijzen meer uit de schrift. Van, van die voorbeelden, weet je wel? Daarom enkele maar. Zat hij op de berg alleen. En hij bad. Toen die boot met die jongeren. Toen die boot met die jongeren. Zo onder zo gaan. Ze hebben Jezus wel eens aan boord gehad. Toen was hij geen eens aan boord meer mensen. En zonder Jezus in de storm. Zijn nabijheid niet meer, zijn woord niet meer, zijn aangezicht niet meer, zijn, zijn gebed niet meer. En hij was op de berg om te beren. Toen heeft de duivel er alles aan gedaan om die in waarneming van alles verlaten gemeent in de stormen van het leven te laten wegzinken. Hoor, Heere, de stem van Juda. En toen heeft hij zijn stem opgeheven naar zijn eeuwige vader: Vader, daar gaat de kerk. En de hel is machtig en de kerk krachteloos. En de golven groot en de diepten veel vader dan heeft hij zijn kerk boven water gebeden en vastgehouden. Staat hij bij Graf van Lazarus. Vader, ik weet dat je me altijd hoort. Als je daar niks mee te vragen hebt, en niet meer kan vragen, en niet meer durft te vragen, en niet meer wil vragen, hoor Heer de stem ...van Juda, als hij tot hem dat helie, helie, lama die mijn God, en Hij onze stemmen op gaat houden en hij het aangezicht van zijn vader des te ernstiger zoekt... Opdat zijn gemeente daarin begrepen zou worden. Want anders zouden we gronden zoeken in de gestalte van ons hart, gestalte van ons gebed, de uitgangen van ons leven. En er is van de mens niets meer over wat God behagelijk kan. Ja, wat een vreemde prediking. Zwak bent mijn macht. Zalig, zalig niets te wezen. In ons eigen oog voor God en eigen krachten te verachten. Het wordt op Jezus gegooid. Hoor, Heer, de stem van Jude. En daarboven in is de heiligdom. Daar neemt Hij de nood van zijn gemeente mee. En Hij legt het voor zijn aangezicht van zijn vaders aangezicht. Mag nog een beetje praktijk hebben. Al Gere. Daar zit er eentje op de aarde. Die kan zo moeilijke kruisjes dragen. Helpt hem een beetje. Hm? En o eeuwige vader. Die weet met zijn schuld geen raad. Toe opent de ogen eens. En er is er een ander die de woestijnreis niet meer verder. Kan hij zeggen De vloed is met hoog. Gaat de grond. En daar is hij bij zijn vader. Heer hoor je het? Hoor je het? Hoor heren dus dat is van juda, dit is van juda en breng hem weder tot zijn volk ja. wat dat betekent wel u kan weten, heel kort maar, in, toen israël uitging kun je nummerie vinden, exodus vinden en dan moet die kerk die moet eruit hè? en dan wordt er uh, tegen mozes later, joshua hoe moet dat? En dan zegt uh, de Heer, Juda, Judah zal optrekken. Judah zal voorgaan. Zie? En dan zie je ze gaan in de strijd. Hè? Ja, en dan gaat die vaandel, dat vaandel gaat naar boven. En je weet en dat vaandel van Juda, dat was een leven afgebeeld. En hier Judas stam die glorie won, hè, hebben we toch gezongen. En uh, Judah gaat voorop. Daarmee heeft de Heer willen zeggen dat hij uitgaat en dat hij de strijd voor zijn gemeente strijden zou. En dat hij de klappen voor zijn kerk opvangt. En dat hij de pijlen voor zijn kerk opvangt. En dat hij de littekens voor zijn kerk opvangt, want die gaan voorop horen. Opdat hij daarin in het binnenste heiligdom de doodsvonden voor zijn kerk opvangt. En daar terstond kwam er bloed en water uit. Brengt hem weder. Want hij heeft niet alleen uitgegaan overwinnende opdat hij op, Maar die komt terug. En dat bidt nu de kerk. Brengt hem weder tot zijn valk. O die terugkeer van hem. En dan hebben ik gezegd, de nieuwtestamentische heerlijkheid wordt in ons openbaar gemaakt. En de zieken gaan, dat machteloze, krachteloze volk, met een handje vol specerijen bijden en met een hart vol liefde. En dan is de steen van het graf afgewenteld, want deze bede die Mozes bidt, is een vervulling gekregen. Zoekt ge dan de levende bij de doden. Hij is hier niet. Breng hem weder tot zijn volk. En daar staat hij op de avond van de dag. Vrede zijn jullie. Breng hem weder tot zijn volk. Gij vreesachtige. Moest de Christen niet deze dingen leiden. En al zo tot zijn heerlijkheid ingaan. En beginnende van Mozes. Openbaar bij de heerlijkheid vanuit het woord. En ze hebben het uitgeroepen. Blijf met ons. Het is bij de avond. De dag is gedaald en hij openbare zich in de breking van het brood brengt de weder tussen volk en de gazen met vleugels naar Jeruzalem. En de Heer is waarlijk opgestaan is terug. Door de weg van de dood, en ik zie dat ik moet oppassen wat mijn tijd betreft, en dat ik je mee wil nemen. Hè. Hoe dat nou door de dood heen aan die gemeente geopenbaard wordt. Wat had de kerk. Ik heb het over de discipelen van Jezus en de vrouwen die hem gevolgd waren. En die hem zelfs gezalfd hadden. Wat hadden die toen het graf gesloten was nog over. De gedachte. En de liefde. Maar toen waren de zaken toch niet opgelost. Het was toch niet opgelost, mens. Maar toen hij wederkwam. met de vrijbrief van zijn vader gegeven: Ik leef en gij zult leven. En zonder de toepassing van de Heilige Geest konden getuigen. En hij is van Cephas gezien. En daarna van de twaalfde. Daarna van vijfhonderd broed erop eenmaal. En de laatste van mij. Als van een ontijdig geborene brengt de vrede tot zijn volg. Straks zo, Hij komt terug. Heeft hij dat niet gezegd? Uw hart wordt niet ontroerd. En geliede gelooft in God en gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Wanneer ik uw plaats zal bereid hebben. Kom ik weer. Breng hem weer. Opdat ge zijn mag. Wat hebben ze ver gekeken, mensen? Dit is van Juda? Of, of dacht je dat tot uh, een Jezus van vijf lettertjes is? Met een beetje beschouwing en beredenering. En we hebben het woord en we lezen erin en we hebben het en we schrijven het allemaal maar op. Want er is een volk die kent hem. De gangen van mijn vorst en heer, die zijn aan zijn volk gebleken. Ze hebben de legeringen van hem door het dierbare geloof in de onderscheiden standen leren kennen. Ik heb nog enkele gedachten. Hoor maar. Ho, heren die stem van de juda. Brengen weder tot zijn volk. Zijn hangen moeten hem genoegzaam zijn. Dat wil zeggen wat de eeuwige vader hem toebetrouwd heeft in zijn hangen daags genoeg staan. Er hoeven niks bij te doen hoor. De Heere heeft de volle zaligheid van zijn gemeente van levendmakende genade, van leidende genade, van bewarende genade, van verzorgende genade, van sterkende genade, van verzoenende genade, van heiligende genade, van verlossende genade. Zijn handen. Het is er allemaal in mensen. Het is er allemaal in te vinden. Het is allemaal in zijn handen gelegd. En het is alles in zijn handen verklaard. En het wordt uit zijn volheid uitgedeeld met genade genade. Zo wordt uit die eeuwige volheid. Dit is van Juda. De gemeente gods onderwezen. Punt het maar eventjes uit. Zijn handen moeten hem genoegzaam zijn. En zij het mijn hulp. Tegen zijn vijand. Ik had eigenlijk gedacht dat dat in het begin staan zou. Niet? Als het over die Joden ging. Want die kerk die wordt onmiddellijk in de strijd betrokken. En nu gaat deze godsgezand. Dit is van Juda. Nadat hij alles van hem verklaard heeft. In de trappen van zijn vernedering. en de trappen van zijn vrouw. Zeg. Wissen me hulp tegen zijn vijand. Ja de strijd die gaat doen. En uh, die vijanden, laat ik daar maar niet te veel over praten vanavond. Die zijn zo legio. En die komen met zulke wapenrustes. En die komen vandaag en de dag met zulke slimme legers naar ons toe. En die kruipen door zulke gaatjes de kerk in. En die proberen ook het leven van Gods kinderen nog binnen te komen en dan zou ik moeten gaan spreken over en zij die mijn zielen belagen deze leggende lagen en ze zien u hoogheid niet en een muid gespan heeft me ten prooi verkozen en schuilt met uw stem dat wild gedier dat in het riet zo wilder geteert die stieren die kalverbendes en dan zou ik kunnen spreken van de machten van de hel die van alle kanten op dat leven aanslaan want o, oh, je mag alles doen als je maar niet over vrije genade praat. En je mag net zoveel godsdienst bedrijven als je wil. Als je maar niet over een goddeloos mens hebt. En je kan net zoveel praten als je over de rijkdom van het geloof praat. Als je maar niet over een arme mens praat. Maar als je over arme, ontdekte, goddeloze, helwaardige, afgekeurde, onverbeterlijke mensen. Die er nooit beter zullen afbrengen gaat praten. Ja maar dan krijg je een vreemde leed. Ben je er blij mee? Noem ik u leven. Ben je voor jezelf ook wel eens een raadsel? Met duizend vragen en duizend zorgen. En nu staat hier een wonderlijke les. Weer schijn nou een hoop. Ze kunnen wel dichtbij komen hoor. Mensen, mensen. Een muid gespan heeft mij en prooi broeiverkort. Kunnen zo dichtbij komen en de vijand heeft ten plaatsen van gebed. Gebruld als een leeuw hij hey, die neerlegt, zal nooit meer opstaan. Waar kan het te scherp naartoe gaan mensen. Want dan is hier de bede, Wees gij hem dan een hulp tegen de vijanden. En had ik eigenlijk in mijn gedachten. Maar dat haal ik niet wat de tijd betreft. De bevestiging van deze waarheid die u willen meenemen. En u eventjes wijzen naar de openbaringen. Vind ik een kind van God. Dit is van Juda ontwijfelbaar. Onuitroeibaar. En dan zie ik daar de laatste. Van de apostelen van Jezus. En die wordt opgetrokken in het heiligdom. En die ziet de hele troon Gods. En de heerlijkheid en de majesteit van het walbaard. En hij ziet de vervulling van de eeuwige raad. Een rol des boeks volmaakt. De raad is geschreven. De raad is in de handen gods. Johannes, wat zie je? Hij zegt, ik zie een gesloten rol. O God, uw raad zal uw eeuwige raad dan niet vervuld worden. Want dat boek is met zeven zegelen verzegeld. En niemand werd waardig bevonden om dat boek te nemen en die zegelen te verbreken. Hoe is het dan met de kerk en met de toekomst? Gesloten ligt alles, ook in de donkerheid van de tijd. Wat zal er geworden mensen? Zal God de heerlijkheid van zijn raad nu niet verder openbaren? Zal de kerk wegsterven. Onder de geest van revolutie. En van de oordelen. En Johannes. Oh dan wordt hem de ere gods opgebonden. En de ere gods. Door zijn leven. Wat moet je met je eeuwige naam. Johannes. Weent, weent. Weent. En dan komt er een boodschapje van de neem. Nee. Doet die tranen me weg. Want. De leeuw uit de stam van Juda, die heeft overmacht en die heeft macht gekregen om die zegelen te verbreken en dat boek te openen. Dit is van Juda. De leeuw uit de stam van Juda heeft overmacht. Ik weet het, laat dan het schuimend senat maar bruis. En laat de Libanon zich verheffen. En laat het dan waar worden dat Bazel's hemelhoge berg. met zijn heuvelen Sion, Terg en Wan het overtreffen. Laat het dan waar zijn dat die kerk. soms maar knap droog over de wereld Onbegrepen en onverklaarbaar. Met zijn duizenden doden en oden. Hoe zal het ooit nog worden, Heer? Wat moet er met uw kerk komen? Wat moet er met mijn leven? Wat moet er met een gesloten boek? Steken blind als we kijken in de toekomst van de kerk. Maar de Heer zegt, ween niet. Dit is van Juda. Want de leeuw uit de stam van Juda heeft overmacht. En daar gaan de boeken op. Ja? En dan gaan de boeken open. En dan wordt het waar wat de Heer gezegd heeft. Het welbageren is Zal door zijn hand gelukkig voorgaan. Wat Jacob, Mozes, Johannes. Ons van deze Juda geleerd. Dat met de kerk goed gaat. Ga met de kerk goed. Ik kom al veel tegenaan. Ik zeg wel eens. me dat ik het zeg. Ik heb vaak... De grootste vijandschap ervaren van mensen die meenden dat ze zaken hadden zonder ooit zaken van God geleerd. De meeste vijandschappen hadden. Maar een arm volk dat met alle zaken een arme zonde van God bleef. En een volk dat elke dag op Nima bekeerd moet worden. En dat elke dag maar met zijn handjes op moet houden. En soms ochtends zijn knieën nauwelijks durft te bidden. Maar zegt de dag ligt voor me, zal die dag weer brengen, heren? En dan is een ogenblik te geloven dat ge de hemelen schudde. Ge hebt een milde regen doen druipen. Uw erfenis verkwikt. Monderen, hij er ook wat van gehad vanavond. En die weinig druppen uit dat binnenste heiligdom, die van dat water drinkt, zal in eeuwigheid niet dorsten. Amen. Heren, milde goedheid, waard haar. een vriendelijk ontfermer en heb ellendig in het land, bereid door uw sterke hand, o Jude, wanneer komt de dag, zong de kerk dat ik bij u mag wezen, u aanschijn Dus de mogen... Doorleven Ik was er even uit. Met Jezus zoet uw bruid en een paleis beperkt... lieve Borg, u doet alles. U werkt alles. U vervult alles. Bij mij van de Libanon af, O, mijn zuster. O, mijn bruid is mogen getuigen van dat aanbiddelijke wang, de schaduwen vlieden, Dan zal ik gaan, naar de, Olijfberg. U zult uw werk voleinden de toekomst van uw gemeente ligt garant. voorsmaken zijn bewijzen, van de maaltijd die komt. De toezeggingen hebben als inhoud, de vaste beloften, van dat e. Eeuwige verbond, dat u zwoer, dat u niet meer op de toren, nog een zou bergen mogen wijken. Heuwele wanker, verbond als vredes in eeuwigheid niet. U bent met uw hart borgen geworden en dat hebt u vervuld, zal u waar maken. Dit is van Juda. Lieve koning, ontfermt u zich over ons, de gemeente, over samen zijn. Ach, heren, als we bidden mogen, bidden we van u. Geef u zelf gestalte. Geef u zelf een plaats. Verklaart u zelf. Schenkt u zelf weg. Geef armen om u te omhelzen. Een hart dat u te eigenen. En een leven in uw heilige dienst. Bewaar over de wegen die we moeten gaan. De vreze Gods versier ons leven. Reinig het tekort om Jezus. Amen. De zingen. 69, 14e versje. Gehemen aan de zee, vermaalt Gods lof, laat al wat leeft zijn trouwe goedheid prijzen, want God zal aan zijn zion hulp bewijzen... En Judas steen herbouwen uit het stof. Het laatste versie van 69. Heen in vrede en ontvang de zegen en de de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des vaders en de gemeenschap des heilige geestes, zij mij.